3 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In Amsterdam is de FVV al 13 uur aan het vergaderen. De federatieraad is er nog niet in geslaagd... een standpunt te bepalen over het pensioenakkoord. AFNP-voorzitter Wim van den Burg spreekt op Twitter van een vergaderrecord. De voorzitters van alle 19 fvv bonden zijn sinds afgelopen middag twee uur samen. Binnen de vakcentrale die de spanningen over het akkoord steeds verder op. nvv bondgenoten is veel tegen het akkoord. De bond heeft zelfs gezegd zich niet gebonden te voelen, mocht de er meerderheid ermee instemmen. Twee andere grote vakbonden, advocabo en NVV Bouw, willen dat lage inkomens en mensen met zware beroepen worden ontzien.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 Het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En langs de kust is de wind krachtig tot hard. Overdag zijn er zonnige perioden en in de middag en beginavond ontstaan er enkele buien. Maxima komen uit rond een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op één. Met Herbert Codé. Goedenacht en welkom in het tweede uur. Het vorige uur hebben we het gehad over nou, toch wel even een, een korte ethische kwestie... over het vinden van geld, het vindersloon aannemen. En dit uur gaan we het hebben over monumenten. Want afgelopen weekend is de 25e Open Monumentendag... door 950.000 mensen bezocht. Een record, zo meldt de organisatie. En een van de monumenten die bezocht kon worden... was ook de Dom in Utrecht. En deze week was de strijd los over de vraag... of de Domkerk in Utrecht weer in zijn oude glorie moet herreizen. Want in 1674 stortte het schip van de kerk in. En tot herbouw kwam het nooit. En wat bleef was een prachtige toren en een kerk, met ertussenin een plein. En vorig jaar maakte een speciale stichting bekend de kerk weer te willen opbouwen. Maar dat gaat nogal een lastig kwijt worden. Utrechters die zijn sceptisch en de eigenaar van de Domkerk al helemaal. Een reportage van Steven Emmens. Ik vind dat het zo wel mag blijven. Hoor. Het is groot zat en uh, het is een mooi pleintje. En we hebben heel veel tekeningen aanval, En van alles en nog wat van hoe het is geweest.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 werkt voor de deur. Dat kan het Dan zwijgen de hamers. De... Vanzelfsprekend. Ja. En het is natuurlijk ook een bouw waar geen radio's aanstaan en dergelijke. Het is, is een historische bouwplaats. Dat zal het worden, zeg. Ja. Een bouw zonder uh, bouwradio. Ja, nou, dat is fantastisch. Een reportage van uh, Steven Emmons over uh, de dom in Utrecht. En ook uh, deze dom was uh, afgelopen weekend uh, kon bezichtig worden tijdens de 25ste Open Monumentendag. En mijn vraag is, ja, bent u afgelopen weekend ook naar een monument geweest in uw omgeving? En ja, zo, ja, wat voor monumenten staan er bij u uw omgeving en wat voor waarde hebben die? En uh, misschien bent u zelf wel eigenaar van een monumentaal pand en heeft u het pand opengesteld? Ik ben heel benieuwd. 0801121 Heeft u deelgenomen aan de Open Monumentendag? En welke monumenten staan in uw omgeving en wat voor waarde hebben die? 0801121. 40 in de nacht op een met Where Did I Go Wrong? We hebben het over de Monumenten, Open Monumentendag, wat afgelopen weekend uh, plaatsvond. Aan de telefoon heb ik uh, Liesbeth. Goedenacht. Goedenacht. Lisbeth, jij bent uh, afgelopen weekend uh, in Leeuwarden naar de Sint-Bonavatiuskerk geweest. Ja. En waarom dacht jij, ik ga dat gebouw naar binnen? Nou, die kerk die, um, is, um, die, is, die is. Die torenspits is. Um... In, uh, die is heel mooi gerestaureerd. En die wilde ik graag uh, bezichtigen. Ja, en je, je wist ervan af dat het een open dag was? Uh, ja, want ik had al uh, gezien dat, uh, het is, uh, dat het open monumentendag was. Ja. En, uh, en wat of zou het leuk zijn. Ja, Ik, zou de, ja, ik vond het, heel, het vond een heel mooi monument. Dus dat. Echt een hele mooie kerk. K kan je de kerk omschrijven? Hoe die uh, eruit ziet en qua bouwstijl? Ja, dat is... Uh, het is een mooie, het, het, het lijkt, het is echt een typische Nederlandse kerk. Zo ieder, iets lager waarschijnlijk dan de Domkerk. Die heb ik ook beklommen. En uh, een mooie spits. En die spits die is er ook afgewaaid. En dat is weer herbouwd. En dat, uh, dat is, eigenlijk is dat, het is geen super edel kitsch, hoor. Het is heel mooi herbouwd. Oké, okay, en, en, en van binnen ook een kerk met wat, wat, wat voor diensten worden daarin gehouden? Uh, het is echt een Sint Bonifatius. Dat is natuurlijk van Dokkum hè. Dus een katholieke kerk. Een Rooms-katholieke kerk van binnen ook veel pracht en braal of? Ja, ja prachtig. Ja, mooi. Ja, mooi. Echt een kerk. Een beetje, mooie kerk. Ja. Grote kerk ook. Geen klein kerkje zoals je ook hele mooie kleine monumentjes hebt. Mm -hmm. En weet je ook iets over de geschiedenis van, van dit monument, van deze kerk? Ja, zeker. Want, uh, ik heb nog gedemonstreerd uh, tot behoud van dit monument. Want toen uh, die torent in, uh, in begin januari, bij een hele zware storm... was die hele torenspits afgewaaid. Hè? Nou, dat is Zo. natuurlijk een ontzettende ramp. En ik was toen een uh, kind van uh, tien jaar... En mijn vader, die was architect en die wilde zich inzetten voor behoud van het monument. Ja. En toen heb ik ook um, gecollecteerd. Uh, ah, oké, okay. om geld op te halen voor de restauratie van de toren. Ja, zo leuk. Ja. En uiteindelijk heeft dat ook uh, plaatsgevonden, de restauratie? Ja, want daarom. De, dus afgelopen zondag kon je weer uh, naar dat monument toe. Ja, en de toren je is herbouwd. En heeft je vader, was vader ook de architect? Was hij ook de. Uh, mocht hij het ook uh, weer herbouwen? En, en... Nee, nee, hij was, hij, nee, hij mocht alleen meedenken. Want kijk, de architect, het was herbouw. Dus de architect van het oorspronkelijke spits, die was al lang overleden. Want die toren die is 200, 300 jaar oud. Ja, dus er moest er opnieuw naar gekeken worden, naar de constructie. En, uh, ja, ja. ja heel, heel mooi. En die torenspitsen zijn mooi in de omgeving. Het is echt een mooi monument. Ja, en ook mooi uitzicht, neem ik aan, in de omgeving van Leeuwarden. Je ja. kijkt, kan ver kijken. Um, ja, ja, het was een. Uh, ja. Ja, en het was. Uh, ja, het is leuk dat monumenten worden behouden. Dat, uh, dat vind ik belangrijk. Ja, want je zei net er eens een keer sprake van dat dit monument van de, uh, ja, de lijst geschrapt zou worden. W ja. Wanneer speelde dit? Nou, zo'n 1996. Uh, Nee, 1907. Nee, nee, ongeveer 30 jaar geleden. En, en, en wat, wat, wat was de reden? Hoe, hoe, nou, de wat, reden hoe om, de, je? om dit niet meer als monument uh, uh, aan, te, te, aan te merken? Nou, kijk, als die torenspits, als je dan. Als die, toren, die torenspits was er dus afgewaaid, hè? ongeveer zo'n 30 meter. Mm -hmm. Dus ja, dan had je een afgebroken toren. En dan was het, dan kon je niet meer, had je niet meer dat mooie uitzicht. Nee. Dus dan had je eigenlijk, uh, dan had je een soort Oldenhoven in Leeuwarden. Want dat is, ook een, uh, ken, ken, dat is ook een. Dat was ook uh, te bezichtigen op Open Monumentendag. En dat is Oldenhoven? En de Oldenhoven, dat is de Oordehau Sorry? De De Oordehau De Oldenhoven van Leeuwarden. Ja. En, en wat is het precies? Die is wel nog wel ouder dan de dom in Utrecht. Het is dus ook, en dat, een, ke is ook een kerk, ook begrijp, op, En die is op een mo moderne manier gerestaureerd. Uh -huh. Daar zit nu een glazen huisje bovenop. Uh -huh. En in die oude Oldenhoven is een lift aangebracht. Dan hoef je niet meer in die toren te beklimmen. Oké. Okay. Ja. Okay, maar je hebt in ieder geval een leuke dag gehad, als ik het hoor, uh, afgelopen weekend. Bij de bezichtiging van de, de monumenten. Ja, ja, ik heb echt genoten van het mooie weer ook. Het was een mooie weer ook in Nederland. Hè? Ja, en kom je zelf ook als uh, buiten open monumenten dag in die kerk die je ook bezocht hebt, de Sint Bonifatiuskerk? Nee, want ik ben niet gelovig, hè? Nee, nee maar het, het zou kunnen dat je daar normaal ook naartoe gaat en dacht van nou weet je, hij is nu open, dus ik ga ook naar die toren. Want dat is meestal het bijzondere van open monumenten. Dag. Dat je iets verder kan komen dan uh, gebruikelijk. Ja, inderdaad, ja. Bedankt voor je verhaal, Lisbeth. Ja, graag gedaan. En ik wens je nog een goede nacht. Oké. Okay. U kunt bellen 0800-1121 en doet u dat vooral. En uh, praat mee over monumenten uit uw omgeving. Wat voor waarde hebben deze monumenten? Waren deze opengesteld de afgelopen uh, weekend? En uh, misschien bent u zelf al een bezitter van een monument... of woont u op een bepaald uh, landgoed bijvoorbeeld... en heeft u meegedaan aan de, de Open Monumentendag? Ik ben heel benieuwd naar uw verhaal 0800-1121. Soldiers in de Nacht op een met These Times. We praten over de open monumentendag van afgelopen weekend. Bent u daar geweest? Heeft u daaraan deelgenomen? Of heeft u een bijzonder monument in de omgeving staan waar een, eh, nou toch wel een verhaal en een geschiedenis achter zit? Belt u 0800 en Dat is 0800-1121. Ik ben zelf afgelopen weekend ook naar uh, twee ja, toch wel monumenten geweest. Het eerste monument wat ik bezocht heb, uh, ja, is toch een beetje vanuit uh, de, de vakliefde. Ik heb een oude studio bezocht van de Avro. Ik heb een studio bezocht die ook wel de bijnaam de Vioolkist heeft. En dat is een studio Waar vroeger ook uh, ja, veel orkesten uh, vandaan kwamen. Die werden daar opgenomen voor radio en, uh, en, en televisie. ja Het is, het is een heel uh, een, een wat ouder pand. Maar momenteel staat het uh, leeg. Zoals ook al veel panden. Die uh, de momenteel mon ja, monument zijn. Er gebeurt eigenlijk weinig mee. Er wordt gekeken naar een nieuw bestemmingsplan. en Misschien komt er een keer een nieuwe huurder. Maar het was interessant om uh, um, uh, de studio zo eens uh, te zien. En af en toe wordt deze studio ook nog wel eens gebruikt voor, uh, voor wat concerten. En ik ben ook op het landgoed Zwaluwe geweest. Dat is uh, in Hilversum. En dat is een uh, landgoed met een uh, rijke geschiedenis. En dat is ooit gekocht door een uh, jonkeer. Die liet daar een heel groot landhuis in de Engelse stijl nabouwen. En vervolgens werd dat uh, uh, landhuis verkocht. En sinds 1946 is daar het hoofdkwartier van de inspecteur-generaal... der krijgsmacht uh, gevestigd ook al het IGK benoemd, uh, ge geheten. En het IGK dat heeft een onafhankelijke rol van advies en bemiddeling... in de militaire organisatie. En dat was wel heel erg leuk om dat landgoed een keer te zien. Het was ook heel bijzonder dat het opengesteld werd. Het is een uh, landgoed inderdaad met geschiedenis. Want ook in 1945, toen is prins Bernard daar... als uh, inspecteur-generaal aangesteld. En die heeft daar ook uh, nou een aantal jaren gewerkt. En ja daar waren wat leuke, uh, leuke verhalen, leuke inkijkjes... in de vertrekken en het mooie landgoed. Nou Dat waren dus uh, twee monumenten die ik... Bezocht. Ik ben heel benieuwd of u ook een monument heeft bezocht of dat u een uh, monument heeft in uw omgeving waarvan u zegt dat is echt een monument met waarde. En ja, misschien was dat monument wel niet uh, open voor bezichtiging en waarvan u zegt nou de volgende keer moet dat echt open, want dat is te gek. Of waar zouden we wel eens willen kijken bij dat ene monument? 0800 1121. This shook, shook, shook, shook. World uit 1979, now that we found love in de Nacht op een. we praten over monumenten. Over de open monumentendag van, van de afgelopen weekend. En aan de telefoon heb ik Kees. goedenacht. Dag Herbert, leuk om je te horen. Kees, jij, hebt, jij bent zelf ook. Jij woont hier eigenlijk in een monument, hè? Ja, ja niet zo'n groot monument, maar wel een heel mooi huisje. In de Hoogstraat in Wadigum. En er uh, staan drie van die dingetjes naast elkaar. En ik huur het dan van de van de vereniging Hendrik de Keizer. En die hebben de belangrijkste monumenten in Nederland, zeg maar, onder hun beheer. Mm -hmm. Om het uh, voor ja, zeg maar, voor de eeuwigheid in stand te kunnen houden. Ja, en, en, en kan je hem om omschrijven hoe het, hoe, het er een, hoe het eruit ziet, het uh, monument waar je woont? Ja, het is een um, renaissance gevel. Er komt dus heel weinig voor. Met een mooie, ja, een mooie, uh, gevelsteen erin, uh, maar 1615 op straat. En, ja, het is, is, is, is, is onnederlands bijna. Dat, dat, dat het daar staat, het is bijzonder, zeg je, dan, ook qua, ja. qua bouw? Ja. En binnen, binnen heb je dan, uh, ja, zeg maar, dikke balken. Dat is, dat is natuurlijk uh, hoog plafond beneden. En het is ook op zich wel een vrij lastig pandel. Je hebt dan zo'n speeltrap, dus het is bijna een soort torentje. Okay. Maar wel ook boven weer dikke balken. En als je helemaal boven staat, dan kan ik dus... Uh, zo vol op de rivier kijken, dat is ook wel leuk. Want we kijken vol op de merwede, dus ik al die schepen voor mij varen. Ja, ja, precies. En een en... grote voordelen en ook, uh, ja, het is iets anders dan uh, een rijtjeshuis, zou je kunnen zeggen. Ja, want er zitten waarschijnlijk ook bepaalde uh, bepaalde voorwaarden aan. Want sowieso je natuurlijk je huurt het al, daar heb je al, natuurlijk te maken met uh, uh, bepaalde regels. Maar ook omdat het een monumentaal pand is, mag je er volgens mij niet zomaar wat aan uh, verbouwen. Daar of, er uh, niks aan doen. Nee. En zelfs uh, intern mag ik alleen maar uh, bepaalde kleuren gebruiken, maar dat is ook wel handig. Soms uh, uh, geef je beperkingen, geef je ook een grote, uh, ja, dan, dan probeer je die kleuren gewoon zo goed mogelijk te benutten. Dat geeft ook wel een soort kracht, weet je wel. In ja. plaats van dat je overal uh, verschillende kleurtjes op gaat smeren. Ja. Dus en... ik ben er heel blij mee. Ja, het is gewoon een sfeertje, een heel apart sfeertje. Maar dat heeft natuurlijk sowieso al, het, het, het plaatsje Woudinchem, dat heeft natuurlijk al een, een, een wat, wat leuke oudere sfeer. Ja, zeker. Ja, die hele straat, dat heet dan de Hoogstraat Aan het einde staat het stadhuis. Mm het -hmm. blijkt ook wel een beetje nep te zijn. Want dat was vroeger gewoon een, uh, een vlakke bovenkant als je kunt. En nu is het een trapgeheeltje. Dus je wordt ook genept waar je bij staat hier. Ja. En als ik uh, net iets om mijn huis heen loop. Dan kom ik door de, de stadspoort. Dat heet dan de gevangenispoort. Gevangenenpoort. En dat is een restaurant. En dan links heb je een, een oude haven. Dat is dan ook... Ook prachtig, gewoon met scheepjes erin. En dan sta je ook dus direct op de rivier. Nou, ja, Je kan je voorstellen, elke avond een andere zonsondergang. Het is gewoon uh, heel bijzonder. Ja. En wa waren er veel uh, monumenten te, be te bezichtigen afgelopen weekend in Woudingen? Ja, volgens mij de, de kerktoren en uh, ja, nog een paar van die panden. Ja. En was je eigen uh, pand ook open? Voor, ja, dat is alweer net niet... Um, uh, exclusief genoeg denk ik van binnen of zo. Kijk, er staan de hele dag van hier veel mensen op straat, want er komen heel veel dagjes mensen hier langs. En die uh, staan wel het te gevel te fotograferen. Maar binnen heeft het toch wel heel veel gelijkenis met andere Hollandse monumenten, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. En je, en je zit zelf ook in de, in de architectuur, Kees? Ja, ik maak bouwplaten en ik heb toen vorig jaar voor monumentendag. In, uh, in Weert heb ik. Uh, de kerk is aangemaakt. Dat is een van de top 100 monumenten. Die heeft dan drie daken en een hele hoge toren. En uh, ja, daar mocht ik dan een bouwplaat van maken voor de gemeente. En dat is, een, dat is een groot succes geworden. Maar dat was ontzettend lastig, want ik moest alleen met foto's werken. En als je dan omhoog gaat, gaat fotograferen, krijg je een hele vertekening van het perspectief. Maar uiteindelijk is het heel goed gelukt. Ja. En dan en, dan uh, moet je even uitleggen wat een bouwplaat is? Je maakt een bouwplaat. Ja, dan. Uh, dat is eigenlijk iets. Maar tegenwoordig met de computer kun je het veel mooier maken, heel gedetailleerd. Want mm -hmm. Je kan bij wijze van het, de details amper nog zien, als je, en dan moet je echt bijna een look erop leggen. Maar het is dan een papieren uh, model, dit keer bestond uit uh, vier keer A3, dus vrij grote velle papier. Nou en dan krijg je gewoon een kerkje van uh, 20 centimeter met drie daken en uh, rondingen en heel veel steunberen en, en, en een toren, die had heel veel die steeds smaller toeloopt naar boven. En uh, ja, dat uh, enorme uitdaging natuurlijk. En ook elke keer dat ik dacht van nou, dit gaat me nooit lukken, maar dan leg ik het maar even weg. En uiteindelijk is het, was iedereen super tevreden. Ja precies, en, en dat, bied je dan aan, uh, dat, dat bied je dan aan aan een gemeente bijvoorbeeld? Nee, het is andersom. De gemeente vraagt mij of ik uh, zoiets kan realiseren. Uh -huh. En dat, dat, kan, dat kan van alles zijn bij mij. Dat kan een enorm schip zijn. Of, uh, of een nieuw een nieuw kantoor, wat soms nog heel niet gebouwd is. En in dit geval was het dan een uh, hele oude kerk. En, en, en uh, dan ga je daarin verdiepen. Ja, en om het en, om dan na te bouwen. En dan vertaal ik dat. Ja. En ze krijgen te zien wat ze denken dat ze zien. Maar dat is uiteindelijk toch anders. Want zo'n steunbeheer, als je dan echt ervoor staat, dan zie je. Nou, dan loopt er weer iets dwars. Dan zijn er weer drie friemeltjes. En nu is er dat en nu is er dat. Dat kan je dan niet op 3 mm breedte meer goed uitvoeren, dus dan wordt het gewoon één lijn. Alleen daar nou zit qua tekening allerlei, uh, het is eigenlijk tekenen bijna, te ja, illustreren. Ja. En hoe lang ben je dan maar bezig met zo'n zo opdracht? Heel lang. En heb ik ook niet zo'n hoog salaris meer. Ik denk dat ik nog minder verdien dan een timmerman bij zoiets. Maar ik heb ook wel eens dingen die makkelijker in elkaar te zetten zijn. Ja, ja. Er zat heel veel, heel veel dingetjes in. Er zat bijvoorbeeld ergens nog een geheim kamertje. Dan kon ik dan van binnenuit, heb ik het ook gezien. Dan kon je van een van, vanuit een van de bierstoelen, dan kon je door een luikje naar boven. Nou, dat was ook in die tijd dat we met die katholieke kerk zo speelden. Dus maak het wel heel mysterieus. Dat ja, zit dan ja. ook aan de buitenkant, is dus dat is niet met een heel klein raampje. En wat, wat was de reden van een plekje? Wat zou daar vroeger... Uh, wie, wie, weet, wie zou daar zit, zitten? Misschien even overleg met, uh, met de pastoor ofzo. Ik weet ja. het niet. Nou, bijzonder. En en, door de zo heen, een klein deurtje. Dus het was wel... dat, is gewoon, dat zijn dan nou van die rateltjes, maar dat noem je dan nou wel. Dan zeg je, ja, het is het geheime kamertje tussen aanhangstekens en, uh, en mag iedereen invullen wat hij erbij uh, denkt. Ja. En dan nog heel even terug naar je, je eigen uh, monumentale pand waar je woont omdat je nou zelf architect bent, heb je dan ook een soort voorliefde dat je ook een ja, bepaald uh, pand uit kiest in een bepaalde stijl dat je daar graag wil wonen? Nou, zeer zeker ja, want uh, toen ik 25 was, kocht ik dan een pand in Noordloos en dat, moest, dat was uh, redelijk slechte staat, zijn er waren nog goed en zo, en daar heb ik ook steeds aan gewerkt. En, en mijn motto is dan ook uh, van, uh, ja, als je dit doet moet het eruit zien uitzien of het er altijd gezeten heeft, nou, zo was of niet. Dat doet er niet toe. Maar het was heel neutraal. En uh, ja, we hebben een paar dingetjes erin gebracht. Maar het, was heel, het is eigenlijk heel authentiek lijkend gebleken. En nou, dan voel je je heel erg thuis. Alles is een beetje scheef. En, uh, je zoekt de goede kleuren uit. en uh, ja, dan, Het woont gewoon heel prettig. Want ik... Uh, ja, zijn uh, toch een klein beetje eenvormig. Daar kun je er nog iets heel leuks van maken. Mm -hmm. Maar uh, ja, zo'n pand, dat uh, mag het ook wat stoffiger zijn. Dat komt ook wel goed uit. En het is gewoon... Ja, het is een sfeer hè. Zeker. Mensen reageren ook altijd heel leuk. We vinden het spannend. En dan hier die trappen zo op. Dat loopt dan zo rond. Net of je ja, Even in een andere wereld bent. oud schip ja. of zo. Ja. Ja. Leuk om te horen, Kees, over jouw monumenten. Ja, ik ben er en je... heel enthousiast over. Ja. En, uh, ja. Ja. Kan het iedereen aanraden. Ja, nou, om in en... een monumentenpand gewoon. En ik zou dan ook zeggen: als je dan wil zien hoe uh, hem eruit ziet. en dan uh, de, de straatjes en huisjes. ga volgend jaar lekker kijken weer op een Monumentendag. Ja, maar, maar ik ken het eigenlijk allemaal al een beetje. Ja, maar bedoel, Zo, ik bedoel, heel veel dingen bedoel... komen steeds uh, terug. Ja. Hoeveel, hoeveel torens van kerken. Ik, ik hoorde net een lift in een, ergens in een kerktoren. Maar hoeveel ik er niet beklommen ben. Maar ik zie toch wel vaak dezelfde dingen. Ja. En dan ga je soms naar een uh, toren in Zuid-Frankrijk, maar in Schoonhoven is hij net zo mooi, weet je zo, ja. uh, die heb ik, ik heb ik heb heel veel gezien al joh. Ja, en ik bedoel, juist voor de luisteraars die nu nieuwsgierig oh, ja, zijn naar Buddhere, ja, dat, dat ik zeg van kom volgens ook. Oh ja, naar. ik kan zelf een verhaal vertellen. En dan kom je bijvoorbeeld, uh, ik vond het altijd zo, zo'n bijna ja, zo'n zo, zo uh, vrolijk uh, jeugdig gevoel krijgen. Dan was ik in. Uh, in Gouda. En dan gingen we de, de, de molen bekijken, die draaide ook nog. En dan zie je hoe dat hele raderwerk werkt. En heb je echt weer wat geleerd op zo'n dag. Nou, ja, dat, ja. dat is natuurlijk heerlijk. Nou, dat zeker. Dat vind ik ook het mooie van, van, het, van het hele Open Monumentendag uh, gebeuren. Ja. Je leert inderdaad wat. En je ziet soms dingen die je normaal uh, ja, wat, niet, wat, wat niet zomaar toegankelijk is. Nee, dus, dus ik uh, volgend jaar. Nou, bij Hendrik de Keizer, dat is ook een website, dat schrijf je een beetje anders, maar als je gewoon Hendrik de Keizer intikt. Dan hebben ze ook heel veel open dagen. Ik weet niet of dat alleen voor leden is. Ik ben zelf ook lid. Mm -hmm. dan, uh, ja, dan kun je bijna overal binnenkijken. Ook okay. in die hele mooie, uh, chique panden in Amsterdam en de gracht. En zo. Mm -hmm. okay. Bij deze, dankjewel Kees voor je verhaal. Okay, Goeien je nog, nog. Veel plezier. ziens. Belt u over uw, uw verhaal over uw monumentale pand. Bent u misschien naar een open dag geweest? Heeft u iets, iets bezocht afgelopen weekend? Of heeft u een pand in uw omgeving staan waarvan u zegt... van ja, ik zou wel eens willen weten ja, wat daar het verhaal achter is. Dan kunt u dat ook gewoon, gewoon delen op de radio. En wie weet, weet iemand dat verhaal wel. 0800-1121, dat is 0800-1121 over... Ja, uw monumentale pand waar u geweest bent afgelopen weekend. Um, of waar u graag naartoe zou willen. 0800 1121. We gaan naar muziek van Jennifer Knapp. Dit is Better Off in de nacht op één. Wish I'd known the way. Wish I'd found the door. Wish I took the path.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 Dream come true. Now I'm someone else who only wanted you, not be better. What? could find the door that can take us back George Benson in de nacht op en Give Me the Night. En als ik het zo even zie, als ik de telefoon bekijk... dan zijn de meeste bezoekers van Open Monumentendag... Uh, die liggen op één oor. Maar misschien bent u wel wakker en bent u afgelopen weekend... Uh, heeft u een monument bezocht of wilde u dat graag doen? En welk monument zouden, wilt u dan graag gaan bezichtigen? En ja, welke monumenten zijn er in uw omgeving waarvan u zegt... nou, dat is echt een heel bijzonder monument. Als er weer een Open Monumentendag is, ga daar zeker naartoe. Ik ben heel benieuwd. 0800-1121. Jamie Callum in de Nacht op en Aan de telefoon heb ik Daniel. We praten over monumenten. De open monumentendag die afgelopen weekend er plaatsvond. En een groot succes was. En Daniel, je hebt ook een mooie tour voor jezelf uitgestippeld. Hè, afgelopen weekend. Ja, klopt. Goedenavond, goedenacht. Waar ben je allemaal geweest? Um, eens even kijken. Ik ben Zowel zaterdag als zondag heb ik uh, wat dingen gedaan. Mm -hmm. En zaterdag ben ik begonnen met de uh, auto. Met het V-fietsje erin. Ehm... Uh, Even kijken hoor, in um, Kokkengen, dat is een heel mooi plaatsje in uh, Utrecht. Waar de kerk open was, met uh, uh, de bijbehorende toren te beklimmen. Um, even kijken hoor, en toen naar uh, het huis te Harmelen, dat is uh, iets verderop, iets zuidelijker. En dat is een. Uh, ja, eigenlijk een soort uh, oud uh, fundament hè, mm -hmm. uh, van een kasteel wat ooit heel groot is geweest. En waar ze later dus een, een huis uit de jaren, in de jaren 50 hebben opgebouwd. En daar waren de gewelven van het bezichtigen met een... Ook een hele mooie uh, boomgaard. Okay. Leuke sfeer, mooi weer. Dus, uh, en krijg je, dan ook, krijg je daar dan ook een rondleiding bij? Of moet je zelf informatie... Ja, we gingen een kleine rondleiding door, door iemand van de plaatselijke uh, oudheid, uh, oudheidkundige vereniging. En um, ja, dat was heel aardig. Uh, ook al wat genoeg belangstelling voor. Vooral voor mensen natuurlijk uit de buurt. Het zijn niet zoveel heel veel mensen die nogal wat reizen om uh, dingen te zien, maar... Um, ja, ik behoorde er tussen er wel, wel een van, ja. ja. Um, even kijken hoor, en toen was het uh, Huis te Linschoten, dat is een, uh, weer iets verderop uh, een heel mooi groot. Of nee, het is niet zo groot, maar een, een, een vrij kasteeltje. He, helemaal midden in de, ja, de bossen eigenlijk. Hè. Daar moest je ook een stuk voor fietsen, want dan kon je bijna niet met de auto komen. En uh, ja, de, de, de, uh, dat is een beetje ontmanteld qua inrichting. Maar ze hebben er toch iets van probeerd te maken, de stichting. En uh, ja, ook veel belangstelling voor. Echt erg leuk. En de route eindigde eigenlijk via het uh, kerkje van Benschop. Waar uh, het orgelpas gerestaureerd was. En ik ben ook een groot orgelliefhebber. En er was, het was dus ook een uh, orgeldag. Uh, ehm. Dus je hebt echt van alles en, uh, die ja. Orgels hebben, die, die krijg je dan ook te horen. Uh, dus via Benschop uh, in, in Schoonhoven. En dat is natuurlijk ook een oud stadje, net als uh, Bouderige. Ja, ja. Uh, uh, het het zilver, zilverstadje. Pardon? Het zilveren stadje, Schoonhoven. Het, het zilverstadje, ja precies. Maar ja. ja. nou, goed, er waren ook allerlei activiteiten in verband met, met, met, met uh, Rivier De Lek hè, en, en vissers uh, uh, en ja, goed, de, het hoofdmonument is daar eigenlijk ook uh, ja, de grote kerk, de Barclamees kerk. En die had ik eigenlijk nog nooit gezien uh, in al die jaren dat ik geïnteresseerd ben. En, uh, omdat die altijd erg gesloten is. En uh, ja, goed, uh, dat was wel een, echt een, uh, een sessie van uh, vijf kwartier, geloof ik daar. Ja. Ja, ja. Dus had... met, met uitleg, met, met, met een redelijk enthousiaste uh, rondleider. En, uh, nee, dat is uh, altijd erg leuk, ja. En en doe je dat dan zeg maar, kijk, nu was het open monumentendag. Dan is het echt een, een, een speciaal weekend dat je echt ook overal naar binnen kan. Maar ga je normaal ook uh, bepaalde plaatsen bezoeken waar dan monumenten staan? Om alleen het van de buitenkant te bezichtigen? En toen was de verbinding weg met, uh, met Daniel. Nou, in ieder geval heeft hij een mooie tour gehad als we het zo hoorden. Hij is naar uh, Kokkengen geweest. Uh, Harmelen, Linschoten, Schoonhoven, Benschop. Uh, afgelopen week dus tijdens Open Monumentendag. Nou, en hiermee komt ook een, een einde aan het onderwerp van uh, deze monumenten. En ja, ik, ik kan het echt aanraden hoor. In de buurt, in de omgeving, kijk er een keer naar. Van, uh, hè, wat is er allemaal te bezichtigen? Wat is er te doen? Het biedt een mooi inkijkje in de gebouwen met een mooie geschiedenis in de omgeving. Misschien volgend jaar weer een nieuwe kans tijdens de Open Monumentendag. Zometeen het laatste nieuws met Mark Visser, maar nu eerst Paul Simon met Late in the Evening.